Uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn geen extra maatregelen nodig nu, zegt het kabinet. De coronacijfers blijven rond de 10.000 hangen de afgelopen dagen. Vandaag zijn er 9.000 gemeld. En omdat het stabiel blijft, zijn er weinig zorgen bij demissionair minister De Jonge. Zien dat het aantal positieve testuitslagen niet meer verder doorstijgt op dit moment, en dat is goed nieuws. Uh, nog niet goed genoeg is natuurlijk gewoon de hoogte van het aantal positieve testuitslagen. Dat moet naar beneden en daar hebben we allemaal een taak in om te voorkomen dat je weer in allerlei restrictieve maatregelen terechtkomt die daar dan nodig voor zouden zijn. Vanaf vandaag vraagt het kabinet wel om elke dag een kwartiertje je raam open te zetten en is thuiswerken weer het advies. De twee verdachten voor de moord op Peter R. de Vries blijven voorlopig vastzitten, heeft de rechter besloten. De misdaadsjournalist werd twee weken geleden in Amsterdam neergeschoten en overleed vorige week. Een man van 21 en een man van 35 werden vrijwel meteen na de aanslag opgepakt. In België zijn nog altijd meer dan 100 mensen vermist na de heftige overstromingen daar. Het dodental staat nu op 31. In het stadje Pepinster is de ravage enorm. Met vier speurhonden wordt er nu tussen het puin van de ingestorte gebouwen naar lichamen gezocht. En na een spannend weekend in Limburg is code rood daar voorbij. Rijkswaterstaat ziet dat de grootste dreiging van het hoge water weg is nu het water zakt. Maar niet al het gevaar is verdwenen. Sommige dijken zijn verzwakt door al het water. Ze blijven de boel goed inspecteren. Het is het einde van een paar zenuwslopende dagen. Ook voor deze vrouw in Oudbergen. Ja, het was uh, duimen dat de dijken het hielden. Hè? Want als die overlopen, dan is het voorbij. Dan, dan kan die man meer iets...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. Web nu de Muziek Boulevard. trust in who we are.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 gevonden, dan stoort je mijn hart vol met al liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets.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 Heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol. Met al het Uit landen. Zie FM met een zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.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 Jongens die gedragen zich als prof Doen met regelmaat iets stoms En, <laughs> klein jongen, Je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht Maar een grote broer is trots op jou do do Kleine jongens die dragen zich als prof Willen kosten wat het kost Iemand laden voor de korst, staan. Het Niemand voor de voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De rechtbank heeft de hechtenis van de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries met 90 dagen verlengd. De mannen van 21 en 35 zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. In de Duitse regio Koblenz worden nog ongeveer 170 mensen vermist na de watersnood. De autoriteiten denken dat er nog lichamen gevonden gaan worden op plekken waar het water nog te hoog stond. Advies en meldpunt Veilig Thuis geeft toe dat het tekortgeschoten is bij de bescherming van twee Haagse zusjes. Ze werden sinds hun vroege jeugd lichamelijk en psychisch mishandeld door hun ouders. Ondanks talloze meldingen bij de politie hield Veilig Thuis alleen gesprekken met het gezin. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met minima tussen 9 en 13 graden. Morgen opnieuw zomers met afwisselend zon en wolken bij 21 tot 24 graden. VLM. Van ZFM! ZFM's aan het volgen. ZFM's aan het 106,9 FM. ZFM! A million votes in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun.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 Bad, but you might just be right We are the people That hurts, is a heart that works From a broken place That's where the victory's won Cause you face no fear for the fight And she was looking fine. Smooth talkers told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the waist kicked it from the front to the back she flipped, it. She flipped it. The way she kicked it, and I oh I, yeah, hope that you care, 'cause I'm a man I'll always be there. I'm not a man to play around, baby. 'Cause the one I stand is really fair. From the first impression, yo, you don't seem to be like that. I need to check, but I'll be plenty of time for that From the subway to my home endless ringing off my phone When you're feeling all alone All you gotta do is just call me, call me Monday, took her for a drink On Tuesday, we make love by Wednesday And on Thursday and Friday and Saturday We chill on Sunday, I'm with this guy's on